I see you in a Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. station van Den Bos is ontruimd na een bommelding. Alle treinverkeer van en naar Den Bos is stilgelegd. Verdere bijzonderheden ontbreken. De politie wil nog niks zeggen. Het treinverkeer ligt stil rond Den Bos sinds ongeveer 8 uur.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 Bijna een maand na de verwoestende aardbeving in Haiti... is nog een overlevende onder het puin gevonden. De officiële zoektocht naar overlevenden was meer dan twee weken geleden al gestaakt. De man van 28 werd gevonden onder de puinhopen van een markt... waar hij rijst verkocht, meldt CNN. De rijstverkoper leidt aan extreme uitdroging en is uitgehongerd... zeggen artsen in de hoofdstad Port-au-Prince. De man heeft geen zware verwondingen. Hoe de Haitiaan aan water is gekomen om te overleven is onduidelijk...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 De ChristenUnie vindt dat de PvdA niet allerlei beloftes moet doen, alleen maar omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. Tot slot het weer, wolkenvelden en af en toe een opklaring. Later vandaag schijnt af en toe de zon. Het wordt vanmiddag maximaal 2 graden. Vanaf morgen neemt de kans op sneeuw toe. Het blijft vriezen. Dit was het NOS. Show.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 1-0 voor Olympia hoor. Dus, oh sorry, ik dacht dat je dat had gezegd. 1-1. Nee, het is nog steeds 1-0 voor Olympia. de tweede helft is net begonnen, maar ligt nu even stil vanwege de zuurban mooi. En de scheidsrechter geeft nu weer een seintje dat die genomen kan worden door die Weersma, die dus een tikje kreeg. En dat betekent dat die bal voorkomt van van Dan Komt die bal op via op het doel van zo, maar die gaat ver naast. Dat betekent dat gevaar geweken is. Voor de van Bas van Velzen. En dat is Bas die bal kunnen oppakken. Meteen weer snel in het spel brengt naar Gein Champoul. Geest. Gein Champoul zegt: Plaats weer terug naar Bas van Velzen. Bas van Velzen moet die bal gaan trappen. Doet hij dan ook? Plaatsen we dan naar Rick Rick Rikuiten kan er niet bij komen. weer van die wederom ook niet wel kunnen oppakken. Maar die pakt er niet goed op. En is de kuit hier goed tussen. Goed, dan plaatsen terug naar John. John, aan de linkerkant het veld naar Alex IJsbergen. En daar wordt een overtreding op gemaakt. En dat betekent dat Alex IJsbergen nu getrofedeerd wordt in het veld. En dat dus Jeffrey de Grote even een standje krijgt van de scheidsrechter. Van dat doen we hier. Maar Alex staat alweer. Dat betekent dat die bal weer genomen kan geworden door uh, Rick Uit. Rick Uit staat erbij om dus uh, die vrije trap te gaan nemen. Kijken wat Bloemendaal gaat doen Komt die bal. Gaat dan richting uh, Tim John. Tim John, kan Tim John erbij komen? Nee, je kan er niet bij komen. Die bal in één keer weggetrapt door de groot. En dat betekent dat nu Gein Jean Paul Poelgeest daar moet corrigeren. Dat doet hij niet. En dat betekent dat uh, gijs toch nog erbij kan komen. Valt die bal aan zijn voet. We hem door naar Rick Uit. Rick Uit naar Tim John. Tim John, in één keer naar, naar, naar, naar, naar uh, Watersnel. Maar het is daar als een winkel die er goed tussen zit. En is Hunting die die bal uh, tegen zijn hand aan krijgt. En dat betekent de vrije trap voor, uh, voor die wordt uh, snel neergelegd door, uh, door Tim Beren. Tim Beren legt die bal klaar. Het is Gijsjan die dus uh, die bal zal gaan trappen. Bloemendaal gaat naar voren. En Bloemendaal gaat dus uh, richting het stadsgebied van, uh, van uh, Mario Doornbos. Het is Gijsjan Poelgeest die die bal klaar heeft. En zo te zien zal hij maar in gaan draaien. Zal hij in één keer gaan schieten? Of op doel maar is heel erg ver. Of uh, gaat hij hem voorbrengen? Het is uh, Sebastian Thomas die het uh, breed maakt aan de rechterkant veld. Komt die bal richting Tim John. Tim John kan niet erbij komen. Nee, kan er niet bij komen. Betekent dat uh, Bloemendaal uh, op het net achterin... Is dan Kik Hommers die, die bal moet terugtikken op ba Sebastian. Op Bas doet hij nou ook goed. Sebastian meteen weer door terug naar Kik Hommers. Kik aan één kant vanzelf. Moet die bal dan weer terug uh, plaatsen naar uh, Bas de Wel. Ze was wel. Ze gaat de andere kant op met die bal. Gaat kijken Want die een gesprek plaatsen dan uh, naar Tim Jones. Kan Tim Jones erbij komen? Net Tim Jones kan er niet goed bij komen. Betekent dat die bal over zijn land heen gaat. En dat, dat die eerste van de Olympia die bal kan oppakken. Het alles een keizer goed tussen zit. Moet dat nog een keertje corrigeren. Krijg er een gooi. Mag gaan met de scheidsrechter. En is het daar uh, Melvin Jordaan die die bal weer oppakt? Komt die wel van Olympia. Die gaat dan richting Bas en daar staat er vooral bij. Want het is Sebastian Thomas die hem goed weghaalt. En Sebastian Thomas gaat meteen door. En is Melvin Jordaan die, die bal oppikt. Die gaat dan een schijnbeweging maken. Plaatsen dan naar Hunting. Hunting heeft de bal eens voeten. Draait hem onder door. Plaatsen we dan wederom naar Melvin Jordaan. Melvin Jordaan linkskant stelt. Maar het Sebastian Thomas die er goed tussen komt. En die bal meteen weer goed plaatst. En dan is het Melvin Jordaan die een overtreding maakt op Sebastian Thomas. Dat betekent een vrije trap voor Brummel aan de rechterkant van het veld. En de bal moet helemaal terug. Want hij was in de vorige allemaal land. Maar het vrije trap moet genomen worden daardoor.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 Misschien wel even of heeft, uh, uh, Kees Nijwers nou, dus, uh, mensen uit uh, de kout gestuurd om dus het uh, warm te laten over. Betekend dat betekent uh, dat San de zich warm aan het maken. Is, uh, dat mogelijk dat hij er later bij komt in de wedstrijd. Maar voorlopig moet die eerst die vrij eraf genomen gaan worden. Zij zegt waar die bal moet liggen. Het is een uh, fietsje precies. Dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen. En dat betekent dat die voet uitstap neemt. Uh, daar waar ze dus de nummer achter moet gaan staan van, uh, van, uh, van uh, Olympia Komt die bal. Richting uh, de spitsen van, uh, van Bloemendaal. Maar het is daar wie eerst waar die, die bal kan oppakken. Maar het is er toch weer uh, Hofke die die bal goed oppakken. Aardig, was er zo goed binnen. Moet er nu een plaatsen vastlopen? Laat dat tegen een voet aan. dat betekent dat die bal weggewerkt kan worden. Maar het is, dan kan de Tim Jones er nog bij komen. De Tim, Tim Jones kan er niet bij komen. Kan er wel bij komen. Hij heeft hij wel eens zijn voet? Waar hij geen plaatsen dan recht met zijn broertje. En er is een paal Jones en niet scoort. Maar is dat buitenspelpositie? Nee, hij scoort niet. Maar hij werd afgenoten wegens de buitenspelpositie. Maar dat was een goede actie van, van Tim Jones. Die zijn broer daar proberen te bereiken. Maar hij wordt afgevloten wegens buitenspel. En dat betekent dat, dat hier gewoon wel een kleine 10 minuten. Met de stand natuurlijk nog steeds.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 Nou, ik krijg er al eerst uh, warm van het plaatje wat je net gedraaid hebt. Want dat uh, doet mij rock'n'roll ook altijd wel goed als er een nummer van de vezels wordt opgezet. Uh, maar goed, uh, als ik dan hier ga kijken van wat er hier uh, gebeurt, is inmiddels weer een uh, nieuwe koploper. Tenminste, nieuwe koplopers. En ze komen uit, uh, voor een deel uit de gemeente Bloemendaal. Ik heb het over Michiel Blekenmolen, Jeroen Blekemolen en Kees Bouwhuis. Die hebben uh, met de Porsche inmiddels uh, de leiding in de divisie 1 veroverd, maar ook.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 Hoevert Forst, Wilco Bekker en Harry Kolen rijden nog met een wat, uh, wat oudere mega rond en liggen nu op uh, plek nummer drie. En daarachter vinden we dan nog, uh, nog Alex van der Hof en Rick Abrecht. en die rijden met een Corvette. Dus dat uh, is de situatie dan al helemaal vooraan in het veld. Dan kijken we nog even naar wat uh, de situatie is uh, in de overige divisies. Rob de Laat en Theo de Printer hebben nog steeds de kop.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 Ja, dat was de uh, Roberts met Sugar Baby Love. En we gaan snel naar de wedstrijd Olympia tegen BVC Bloemendaal. En waar het dan nog steeds in het voordeel is van uh, Olympia Haarlem. Maar dat betekent wel dat, uh, dat uh, Kees Nijhuis uh, gewisseld heeft. Kees Nijhuis heeft twee nieuwe spelers erin gebracht. Dat betekent twee aanvallers erbij. Sander Beum en uh, Michel Averhams. Dat betekent dat zijn en er uh, een Rieke Huijten eraf gehaald zijn. En dat er vrij een vrij trap voor Olympia. Die wordt genomen, maar het is daar... Uh, ik kan het niet goed zien, het is Wasserwelz die rustig die wel oppakt. ...omdat de grensrechter van de Olympia vlak voor mijn neus staat. En wel hoort meteen in Joost Hofke. Joost Hofke aan de linkerkant veld, heeft die zijn voeten. Moet ik dan nog oplaten, Verlies het dan aan de nummer 12? Maar het is dan uh, toch Joost Hofke die weer terugkomt. En, en, en wordt dan wordt er gepoord. En dat betekent dat Olympia nog steeds een aanval kool aan de rechterkant uh, van het veld. Dan is daar Hunting die wel oppakt. Hunting nog steeds in de afval gezien. Plaat ze nou aan de linkerkant van het veld. En dan wordt er een overtreding gemaakt door dus, ze. Uh, en uh, we gaan nou kijken wat de scheidsrechter gaat doen. Er uh, komt de kaart aan voor wie, weet ik iets.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 1, 2, 3, 4, 1, Rumnik staat erbij. Er staat erbij. Uh, Donnie Leerslaag staat erbij. En uh, de Fransman, uh, Guillaume Aubin staat erbij. Maar het lijkt wel dat Jeffrey de Groot zal gaan trappen. Want die, uh, die staat tenminste klaar om een aanloop te gaan nemen. En het is al een kleintje die waarschijnlijk genomen gaan worden. Dus het schijnt zet de zetten we uh, de juiste afstand neer. En dat betekent dat die vrije trap nu genomen kan gaan worden. En het is daar... Wow, oh, jongens. Het was daar... Het was daar toch... Uh, uh, wel van Jordaan die die bal trapte. En die schat is het, net langs de verkeerde kant van de taal. En het was een vels die die bal uh, neer gaat leggen en het legg uh, of kan gaan opzetten voor uh, Broemedaal. Het was er wel zijn hele tijd om te kijken waar hij heen kan gaan. Plaats die bal dan uh, richting uh, Michel Abrams. Het is Beren die in de doel moet confereren. Kan er niet bij komen. Het is dus er Hunting die die bal oppakt. Hunting heeft die bal nog steeds op plaats van de rechterkant van het veld naar uh, de rechtsbuiten toe. En die gaat die bal hoog en pomp. Doet hij dan ook. En is Sebastian Thomas die hem goed wegkomt uh, voordat daar uh, de nummer uh, 14 uh, die erin gekomen is, uh, Ralf Kassa, uh, dus uh, gevaarlijk kon worden. En dat betekent een hoekschop voor de Olympia aan de rechterkant uh, van het veld. En het is ook uh, Guillaume Owen die hem zal gaan nemen. Die uh, pak je bal weer is op en daar, uh, die legt hem goed neer en dan zal hij ook zo gaan nemen. Ja, maar alwaar wordt die bal nog steeds klaar. En, en, en er is een inzwinger, Die de er er hoog in indraait. Komt hij wel ook. Maar die Stint-Jan die hem goed wegkomt. En meteen die bal weer in walbezit krijgt. Laat hem op zijn borst uit. plaat plaatsen dan door hem door de linkerkant van het veld. naar Michel Aakans. Michel Akels heeft die bal op zijn voeten. Maakt de weg. Ik kan dat steeds een man omscheen. Dan weer terug te plaatsen naar, eh uh, Sander Beuven. Sander plaatst die bal gelijk door naar Joost Hofke. Joost Hofke, rechterkant van het veld. Plaatsen door naar Paaltje krijgt De zet van de nummer 7. Roy van de bal Maar die mag toch doorgaan. En dat betekent Mario Doorbassen uh, die, die, uh, die, uh, die bal kan oppakken. Maar het is Michel zo die een goed oppakt, plaatsen terug naar Joost Hofke Joos Hof kreeg die bal. Maakt de Plaats Plaatsen op Sanderbeuk Standenbeuk. Maakt een goede schermenwerking. Kan er niet langskomen. Het is dus daar. Kik die de bal weer oppakt. Plaatsen Tim Jo. Maar die kan er niet bij komen. En dat betekent dat daar uh, Van Hunting de bal moet oppakken. Maar het is als een die een ver en diepe naar voren plaatst. En dat is zwaar bij het spel. En dat betekent dat schijnt er doorgaan. Want was wel, ze die bal rustig kunnen oppakken. En meteen weer terug kan uh, plaatsen in het veld. Passen wel, ze plaatsen hem dan door de linkerkant met de Jooshof. Die daar is. En dat betekent dat het spel even stil is.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 Iemand weet hoe het begon op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos te staan aan het botsen in gaan paard.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 Olympia haar we waren nog een minuut tien te gaan is in deze wedstrijd. En Beloumedaal van ons probeert om dus nog uh, die gelijk maken te maken. Dus zien Sierman in de aanval te kiezen. Dus Tim John is ook naar voren geschoven. En dat betekent dat er meer en meer op de aanval gespeeld gaat worden hier uh, door Dan Komt die vrije trap. Komt dan diep richting uh, naar Tim John. Tim John kan die wel aannemen. Pak die wel graag. aan. Wordt vastgehouden. Is het dan Wouter snel aan de zijkant van, van de Veld? Die moet je gaan voorgeven. geven. hem ook voor.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 Die dan ook heel goed. Heeft die bal als je voeten, moet het dan weer in Doet hij dat ook wel. En uh, kwaad van tegen een voet aan uh, van de Olympiade dat betekent dat die bal over zijn erheen gaat. En dat Kik ze uh, die bal gaan, uh, kan gaan ingaoien. Komt de aan bij je Olympiade betekent dat dus uh, de dus stief zijn bos erin gaat komen. En dat betekent meer lengte in, in, uh, in de vroeg. En dat uh, ja, dan uh, moet het oh, halen. Uh, dan we dat dus oppassen eigenlijk. Want dan zullen ze hoog gaan spelen voor die pot. om te proberen om Steve Hulsebos alsnog dat laatste 10 minuten in stelling te brengen. En dat betekent dat er een middenveld eraf gaat bij Olympia. Nee, een aanval gaat eraf. En dan komt de Steve Hulsebos. Die gaat dus in de verdediging meehelpen om dus die ballen weg te halen. Ongetwijfeld. Die zal uh, heen en weer moeten gaan gooien. Dat betekent dat die invloed genomen kan worden door uh, Joost daar. Die brengt hem aan Tim weer. Tim weer heeft die voeten. Gaat kijken wat hij heen kan spelen. En dan is er Steve Hulsebos die meteen een overtreding maakt. Op Beren. En kijken wat er schijnt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 uh, en houdt die kaart gelukkig op zijn zakken. Dat betekent dat die vrije trap genomen kan worden voor uh, Olympia. En het is aan Jeffrey de Groot die die bal uh, kan gaan uh, trappen. trap hem trapp ook richting uh, spitsen. En dan moet dan uh, Jozef kracht eraan gaan. Dan is het om hier die die bal uh, op papier te pakken. Maar het is Jozef, die die bal goed over de zeilen heen plaatst. En dan komt er een ingooi voor, uh, voor Olympia van Heel een aan de rechterkant uh, van het veld. En dat betekent dat ze alle tijd hebben uh, om die bal te gaan pakken. En dan uh, gaan we kijken. Komt die ingooi van Olympia? Gaat dan uh, richting Cassé. die komt niet bij Cassé. Krijgt hij wel niet. Dan komt hij terug bij Weersma. We gaan wel wederom inbrengen. Hier staat Frans van Guelmo die, die die bal op. Het is Wouten snel die er achteraan moet rollen. En laat hem liggen nou, als een zijn winst. Menk aan de linkerkant hetzelfde. Melvin Jordaan. Meer naar Guelmo. Heeft de balletje voeten. Gaat kijken waar hij een kan plaatsen. Plaatsen natuurlijk wel richting was. Maar het is Wassenvels die hem goed oppakt. Nu wordt het uit het spel gegeven. En Wassenvels gaat snel die bal neerleggen. Om weer het uh, spel te gaan, uh, gaan uh, brengen. Wassenvels gaat kijken waar hij een kan trappen. Bromendaal gaat zeker naar voren Toen Van zijn eigen goal af. Om te gaan kijken. Sebastien Thomas trakt die bal op. Aan de rechterkant van het veld. Plaatsen door naar water snel is die bal nog steeds zijn voeten. Moet dan dan, als je winkelt inkeert, is wat groot. Sebastian Thomas, die gaat helpen. Sebastian Thomas, op paal. Paalt jou naar Tim Weer. Tim weer kan er echt niet bij komen. Dus Hunting die die bal oppakt. En meteen uh, snel accelereert naar Steve Meteen naar Hunting terug. En dan moet hij oppassen. Snel Nee, het is daar uh, een Gretchen hij dus die die bal uh, achter schiet. En dat betekent dat we hier op de voetballen hebben. Een kleine 7 minuten. Met de stand natuurlijk nog steeds 1 tegen 0.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 bij uh, van, uh, het wissel uh, uh, van de equipe van Blekemolen, Blekemolen en Bouwhuis. is uh, ook een uh, straf uitgedeeld voor uh, Michel Blekemolen... want het schijnt dat hij onder geel had ingehaald. Maar zo zei Kees Bauhuis mij in die net... van ja uh, dat gebeurde eigenlijk op het moment dat uh, hij de groene vlag uh, kreeg... en daar heeft hij ingehaald. Dus op het einde, zeg maar, de volgende baanpost...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 Uh, ook nog wel even de status van uh, Martin en uh, Cynthia Boezaard even geven. Want uh, Martin Boezaart ging er uh, behoorlijk hard af bij uh, het schijfvlak, Maar uit voorzorg hebben ze uh, deze uh, Martin Boezaard even meegenomen om te controleren of er alles uh, goed en wel aanzat. En of er geen breuken of allerlei andere raden. Dingen aan de hand was met uh, de man. Oké, okay, ja, sorry dat ik je heel even onderbreek, maar het schijnt nog heel spannend te zijn geweest bij uh, de wedstrijd Olympia WVC Bloemendaal. Dus blijf even aan de lijn. Dan gaan we snel even terug naar Tjerk.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 Iedereen herkent het deuntje, denk ik wel. Michael Jackson met The Wannabe Started Something. Alleen hoorde je een iets andere stem? Juist, dat was Econ. Nou, het is vier minuten voor vijf of voor vier. Dus dat betekent dat we aan het einde van het tweede uur van zondag in Kermerland zijn gekomen.